Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem is herkozen als voorzitter van de Eurogroep. Dijsselbloems enige tegenkandidaat was de Spaanse minister van Financiën en Economische Zaken, Luis de Guindos. Het komt niet als een verrassing dat Dijsselbloem door zijn collega's is herkozen. Hij wordt allem geprezen voor zijn optreden in de Griekse crisis. Ook wordt hij geroemd om zijn feitenkennis en effectieve manier van voorzitten. Een jaar na de ramp met vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne vliegen dagelijks nog steeds tientallen passagiersvliegtuigen over oorlogsgebieden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat onder meer het luchtruim boven Mali, Zuid-Soedan en de Sinai-woestijn niet vermeden wordt. Ook KLM en Air France vliegen daar, hoewel woordvoerders dat tot voor kort nog ontkenden. De NOS deed vanaf februari van dit jaar willekeurige steekproeven via de databases van websites waarop actuele vluchten te zien zijn. De man die dit weekend in Ouddorp ging crossen met een pick-up truck wist dat er twee mannen achterin lagen te slapen. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie naar onderzoek. De bestuurder van 19 wordt morgen voorgeleid. Hij wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Bij het ongeluk raakten twee mannen van 18 en 19 uit de lier zwaar gewond. De man van 19 overleed later aan zijn verwondingen. In de Efteling heeft de nieuwe attractie Baron 1898 last gehad van een storing. De bezoekers zaten vast in de achtbaan. Volgens een Efteling woordvoerder komt het vaker voor dat er storingen zijn bij nieuwe attracties. De achtbaanwagon is op 30 meter hoogte, vlak voor de val naar beneden, tot stilstand gekomen. De inzittenden zijn er uitgehaald door de bedrijfsbeveiliging. Het weer. Komende nacht blijft lichte regen mogelijk. en liggen de minima rond 17 graden...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 Een heel hartelijk welkom bij twee Uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en dan gaan we rustig door met het draaien van hele mooie filmmuziek. Houdt to Train Your Dragon onder andere. En wat hebben we nog meer op de rol staan? Cloud Atlas. Vicky uh, Christina en Barcelona. Nou, dat streek de moeite waard. Natuurlijk starten we zoals de doen gebruik met de film Hit van de maand. En dat is een hele bekende, ook een echte hit geweest... En dan hebben we het over Ordinary Love. YouTube Two uit film. A Long Way to Freedom. Ordinary Love. Knollen maar. The time leaves us polished. Up. Verder met een categorie films die eigenlijk niet zo vaak aan bod komen in uh, dit programma. En dat zijn de zogenaamde zeefilms. En dan heb ik het over films als uh, Captain Hornblower bijvoorbeeld. Maar natuurlijk ook Michiel de Ruiter. En ik heb gekozen voor Hornblower omdat daar twee versies van zijn. Een oude versie uit 1951 en een tv-serie. Het verhaal 1807. Engeland voert volop oorlog tegen Napoleon. De Libia is een Brits schip. Dat ze zich in de stille Zuidzee bevindt. Ze heeft een lading wapens en munitie aan boord. En staat onder de leiding van kapitein Hornblower. Eindelijk bereikt ze een eiland voor de kust van Nicaragua. En Hornblower krijgt de opdracht een vijandenschip. De Navidi dat te overmeesteren. Mooie muziek, gecomponeerd door Robert Farnham. Uh, nummertje drie uit de Captain Hornblowers. Witte Polwal, dat is de naam van zijn bediende. 50-jarige sound, mooi klinkt dat toch? En componist Robert Joseph Farnham, dat is een Canadese componist, arrangeur, trompetspeler, heeft veel voor films geschreven. En ik doe er nog een nummertje van: Lady Barbara, de dame waarop Hoornblower verliefd wordt. Ja, romantische klanken natuurlijk. Moet kunnen. Ja, een prachtige klanken natuurlijk uit uh, de vijftige jaren. Hoewel deze cd uit 1991 komt. Ik geloof dat hij de muziek nog een keer heeft nagespeeld met een orkest. Robert Farnon, mooie muziek. Uh, ja, Hornblower is natuurlijk ook een tv-serie geweest in het ja, eind van 2000. En uh, daar hoorde deze muziek bij. Ik zal er een paar nummers van laten horen, niet lang. Ik kan klanken. Uh, ik heb heel lang gezocht wie de componist hiervan was. En ik heb uiteindelijk, uiteindelijk ontdekt dat het John Keane was. Uh, maar ik heb nergens de muziek van kunnen vinden. Dus het zijn altijd uit filmfragmenten waar je de muziek uit moet halen. Er is nooit een uh, soundtrack van uitgegeven. Maar het is wel mooie muziek. Een hele lange tv-serie. Ik geloof dat het acht films zijn. Tegenwoordig nog te koop als uh, DVD. Zeker de moeite waard. Als uh, zeeoorlog. Uh, zee een, uh, een film over zeeoorlog. Ja, dan zijn we toch in het Engelse hoek terechtgekomen. En dan heb ik ook nog muziek van een tv-serie die heet Sharp. En daar ga ik ook iets aan draaien. Mooie muziek, luister maar. tv-serie Sharp, Over the Hills and Far Away, wordt gezongen door John Thames en de muziek is gecomponeerd door Dominic Muldowney en aangezien ik toch wel een zwakke voor Engelse muziek heb en Engelse films nog één nummer hieruit, The Shilling Instrumentaal was een uh, televisieserie. Je speelde ook in de Napole uh, Napoleontische oorlogen. En uh, Sharp was de hero, de held, een soldaat. Aardige serie ook. Mooie muziek, absoluut. Uh, ook mooie muziek zit in de film Cloud Atlas. Een film uit 2012. Ik zal eerst wat muziek horen, dan vertel ik erover. Trouwens, die film is ook op televisie. De morgenavond, 10 uur, NPO 3. Oud Atlas vertelt zes verhalen die zich in verschillende tijden en op verschillende plaatsen afspelen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het eerste verhaal speelt zich rond 1850 af, terwijl het laatste verhaal zich honderden jaren in de toekomst afspeelt. Het is een episch verhaal van menselijkheid waarin de actie en de gevolgen van onze levens impact hebben op een ander door middel van het verleden, het heden en de toekomst. En wanneer één ziel omgevormd wordt van een moordenaar tot een verlosser. En een enkele daad van vriendelijkheid ervoor zorgt dat eeuwen later de revolutie ontketend wordt. Fascinerend. Een tijdsbeleving. Nog een nummer. Het eerste wat ik liet horen was het nummer The Atlas March. A dead is only a door is het volgende nummer. Film Cloud Atlas. En de componist was, is hiervan... Moet uh, ik uh, uh, even kijken hoor wie dat was. Dat is even... Tom Talker. Een Duitser. Een Duitser uh, filmregisseur, uh, uh, producer... maar ook componist. Dus heeft zelfs de muziek bij zijn eigen film gemaakt. Uh, dan zijn we toe aan een film. Een meesterwerk in de soundtrack uh, Dat is de film How to Train Your Dragon... Een animatiefilm die ik zelf niet zo vind, maar waarvan de muziek fenomenaal is. Een vijfsterrenfilm en ik zal een paar nummers, de mooiste nummers uit die film laten horen. Uh, heb je hem nog nooit gezien? Aanstaande vrijdag om half negen op SBS 9 is die weer eens een keer. En er is prachtige muziek in. John Powell is de componist. This is Berk. Ik als eigenlijk al toen hij net school verliet al muziek voor reclamefilms. Ik kwam in aanraking met Patrick Doyle. Nou ja, en heeft, is ook verhuisd van Engeland naar de Verenigde Staten. Heel veel films. Uh, The Italian Job, The Bourne-films, zou ik maar zeggen. Chicken Run, Mrs. en Mrs. Smith. Uh, Happy Feet, Kung Fu Panda. Nou, houd het Train Your Dragon 1 en 2 natuurlijk. Ook 2 is geweldig mooi. En het is, ik draai er nog een paar stukjes van. Grote klasse coming back around. Aanstaande nee, vrijdag 17 juli, half negen TV, SBS, SBS 9. De laatste uit deze fenomenale soundtrack: Forbidden Friendship. <tied> Het is een trouwens een hooggewaardeerd film. Als je kijkt op de movie meter, dan zie je dat hij een score heeft van 3,72. score is 4, dus het is echt heel hoog. Meer dan 2000 mensen hebben dat aangegeven. Dus het is op zich een hele goede film. Maar je moet wel voor animatiefilm houden. En de muziek is echt hele grote klasse. Dus ga ervoor zitten aanstaande vrijdag. En geniet mee van de muziek van John Powell. Wil je van muziek genieten... dan kan je ook kijken naar een film op donderdag 16 juli... Vicky Cristina Barcelona. Een film van Woody Allen. Woody Allen Take the Money and Run. Een van zijn eerste geweldige film. Zie je die ooit nog eens in de bibliotheek of in de videotheek staan? Nou, neem hem mee en kijken hem wat. Dat is echt genieten. Maar Vicky Cristina Barcelona is ook een aardige film. Zijn wat toegankelijker de laatste jaren films van Woody Allen. Het verhaal. Vicky en Cristina zijn twee Amerikaanse vrouwen... die in de zomer in Barcelona eh, vakantie doorbrengen. Nadat moesten ze een Spaanse schilder... ...een dienstmooier maar knettergekke ex-vrouw. Samen raken ze verwikkeld in een romantisch avontuur... ...dat voor sommigen van hen een tragedie... ...voor een andere wonder is. Er zit hele mooie muziek bij, bij deze film... ...en ik zal een paar nummertjes van hem draaien. Dit is door de band Giulia I Los Talani Barcelona. Tu buscarse sin encontrarse me ciega los muros de todas partes Barcelona te estás equivocando no puedes seguir en adelante que el mundo es otra cosa y vuela como mariposa Barcelona haz un color que me deja fría por dentro Bonito sería tu mar, si supiera yo Barcelona, mi mente está llena de caras de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus gritos, tu laberinto, extrovertido. No he la razón porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré divirte en la distancia y escribirte una 2008. En de stem van de zangeres Gilia Tellarini. Ja, die klinkt toch heel mooi. Mooie band en mooie muziek. En dit is ook uit deze film. Hugo Ballester. Uh, When I was a boy. <middels> Muziek zit is uh, La Vita e Bella. Uh, de muziek is gecomponeerd door Nicolai Piovani en ik laat je horen het nummertje. Even kijken hoor. Buongiorno, Principessa. De film La Vita y Bella, uh, Er is You've Got Mail, een film in 1998. Dus voor de duizendste keer op televisie zou ik bijna zeggen. En, maar er zit wel mooie muziek in. En ik laat hem twee nummers uit horen. Dat kan nog net voor de klok voor elf zie ik. Uh, dat is één is van uh, mijn grote uh, vriend en zanger Harry Nilsson, Over the Rainbow. Like lemon drops away above the chimney tops. That's where. George Fenton. De hoogste tijd voor onze slotjoen Danla Maison van Philippe Gombie. Je hebt geluisterd naar CFN Cinema. Mijn naam is Aco Beuving en het uh, was weer filmmuziek wat op de rol stond. Bekende films, onbekende films. Grote knallers, kleine knallers. Heel mooi, heel romantisch, heel hard. Heel episch. Nou, Van alles zat er weer tussen. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde afstemming. 106.9, of via internet natuurlijk. Het zit er weer op, voor zo direct welterusten en morgen gezond weer op. En ja, bij regen is het altijd goed weer. Geniet ervan, zou ik zeggen. Er zijn er genoeg. See you, bontamotte, zogezegd.